blijkt uit een rondgang van NRC Handelsblad langs burgemeesters. Die vinden dat opstelten zich te veel bemoeit met hun werkzaamheden. En daar waren ze van tevoren al bang voor. Sinds 1 januari zijn de 25 regiokorpsen opgegaan in de nationale politie. Sindsdien gaat de minister over de financiën, materieel inkoop en de arbeidsvoorwaarden. De burgemeesters bepalen de inzet van de politie. In Tunesië wordt op verschillende plaatsen gedemonstreerd na de moord op een oppositieleider. In de hoofdstad Tunis probeert de politie demonstranten met traangas uiteen te drijven. De betogers keren zich vooral tegen de regeringspartij Enagda, de Tunesische variant van de moslimbroederschap. De vakbonden hebben een algemene staking aangekondigd. De vliegmaatschappij Tunisair heeft voor de komende dag alle vluchten van en naar Tunesië geannuleerd. Politicus Mohamed Brahmi, leider van een seculiere partij... werd de afgelopen middag doodgeschoten voor de ogen van zijn vrouw en kinderen. In Amerika zijn vijf mensen aangeklaagd voor wat wordt genoemd... het grootste datalek uit de geschiedenis. Het zijn vier Russen en een Oekraïner. Ze zouden wereldwijd zeker 160 miljoen creditcardnummers en andere gegevens... zoals inlogcodes, hebben gestolen. Dat gebeurde met inbraken bij tien grote organisaties... waaronder de Amerikaanse beurzen Dow Jones en Nasdaq... Een van de vier Russen zit in Nederland vast... in afwachting van zijn uitlevering aan Amerika. Een tweede Rus zit al in een Amerikaanse cel. De drie andere verdachten zijn nog voortvluchtig. Het weer. Het wordt een zwoele nacht met minima rond 18 graden. Morgen is het broeierig warm, 26 tot 29 graden. In de loop van de dag neemt de kans op stevige regen en onweersbuien toe... mogelijk met hagel en forse windvlagen. Dit was. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Ik zoek het parelt dan ook licht. Ik speel de rol voor wat het waard is, voor de glans van het moment. Ontsteken. Ik I'm But the world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 Zond vooruit.